12 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google een recordboete opgelegd van 2,4 miljard euro. Het internetbedrijf heeft volgens de Commissie misbruik gemaakt van zijn dominante marktpositie. Zo werd de zoekmachine gebruikt om eigen producten en diensten te bevoordelen ten opzichte van de concurrentie. De Commissie heeft zeven jaar onderzoek gedaan. De Fiat heeft een illegale sigarettenfabriek in Utrecht opgerold. Toen opsporingsmedewerkers van het pand binnenvielen waren er mensen aanwezig. En het zijn Brazilianen die mogelijk illegaal in Nederland aan het werk zijn. Ze zijn aangehouden. De Malle heeft zes mannen opgepakt voor wereldwijde drugshandel via internet. Verdachten uit Lelystad, Hilversum en Haarlem zouden honderden kilo's harddrugs hebben verstuurd via Dark Web. Dat is een verborgen deel van het internet waar mensen anoniem kunnen blijven. In deze zaak waren al vier Nederlanders opgepakt. Pakketten drugs werden via de post verstuurd. Kopers moesten betalen met bitcoins zodat ze en de dealers anoniem konden blijven. De Nederlandse staat is gedeeltelijk aansprakelijk voor de dood van bijna 350 moslimmannen in Srebrenica. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald in een zaak die door 6000 nabestaanden van de slachtoffers is aangespannen. Het gaat om de mannen die zich direct na de val van Srebrenica op het Nederlandse hoofdkwartier in Potocari bevonden. De Nederlandse militairen hadden hen niet van het terrein af mogen sturen. Mogelijk waren ze dan niet vermoord door de troepen van generaal Mladic. Het hof achtte kans daarop 30 procent. De nabestaanden hebben recht op een financiële schadevergoeding. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg nog wat lichte regen en vanuit het zuiden meer buien met kans op onweer. Het is 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 hebben we weer gezellig. Yo. Goedemorgen. Ja, goedemorgen allemaal. Gezellig, leuk dat u er weer bent. Het is nog steeds mooi weer. Er komen wel buien aan, heb ik gezien. Maar trek er volgens niks vandaan. De zon schijnt nog. Het is nog lekker weer. En nee, het is CFM-lunch op uh, CFM Zandvoort, natuurlijk. Ja, waar anders? Het is dinsdag en het is 27 november en uh, juni bedoel ik november. Hoe kom ik dan gewoon met november? Uh, Beetje in de war? Ja, denk ik. 27 juni is het gewoon en niet 27 november. Alsjeblieft niet, zeg. We hadden het is al heel erg hard. Hebben we het niet eens zomer gehad? Nee, het is 27 juni en uh, we gaan het gewoon gezellig maken. We hebben natuurlijk het regionieus, we hebben de bioscoopagenda en we hebben, zoals altijd op dinsdag, het recept van de week. En wat er verder zo al aan nieuws en wetenswaardigheden ter tafel komt. En we zien het allemaal wel. In ieder geval hebben we ook een lekkere muziek vandaag. We beginnen een beetje stevig. <totstukken> dus om uh, ja, een beetje wakker te worden en zo. Het is dinsdag, hè? Metal dag, hè? <totstukken> vandaag wat mag je weer, hè? Ja. Yeah. Nou, dat is een heftige uitzending, hoor. Oeh. Ja, is hij erg heftig? Ja, lekker. Nou, voor alle mensen die van hardrock en uh, hele, hele heavy metal uh, houden. Nou, vanavond luisteren tussen 8 en 10 uur. Hè. Nog lompen, geen lompen, maar zware metalen tussen 8 en 10. Blijf nog even op dinsdag. Binnenkort gaat het verhuizen naar de maandag. Maar dat zien we dan wel weer. Uh, maar uh, vanavond is het nog. Zij heeft weer de best gedaan hoor. Jongen, jongen, ik heb een stukje gehoord. Nou, nou, nou, nou, nou, nou. Het stof gaat weer uit je oren vanavond. Al het prut wordt eruit gespeeld. <lacht> Tenminste, als je je radio hard zet. Niet te zachtjes. Dat moet niet. En wij beginnen met uh, Need You Tonight van In Oh yeah. Oh yeah. Ah. moeiteloos over in Sowing the Seeds of Love van uh, Tears for Fears. Ja. Zie je maar, het is tegenwoordig een klein van Inxs naar Tears for Fears. Ja. Nou, ik hoop dat u allemaal een beetje een fijn weekend gehad heeft. Dat u genoten heeft van, van Zandwoord Culinair Want dat was afgelopen weekend. Dus. Nou, ik hoop dat u lekker gegeten en gedronken hebt. Wij ook hoor, we hebben lekker gegeten en gedronken. Maar dan wel thuis. In ieder geval goedkoper, dat ik het zeker is. Goed, uh, het is tijd voor de 3-1. Iets, uh, iets, iets aan de late kant. Maar nou ja, dat komt door dat lange nummer van Teers van Veerze. Dat duurt zo lang. Jongen, jongen, jongen, duurt dat lang? Zeg nou. Uh, maar goed, uh, het kan nooit zo lang zijn als een negende symfonie van Brugner, want die duurt bijna 62 minuten. Dus dat, is, dat hoorde u dan afgelopen zondag in het CFM Klassiek. Jawel, als u geluisterd heeft. Ja. Goed, het is. Uh, tijd. Drie in één. Nou, we doen het een beetje zomers vandaag. De Buena Vista Social Club. Oeh, oeh. Un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste, Matusa, qué triste yo me quedé. Me devolviste el retrato, que en prueba de amor pedí, y me pediste tus cartas, que en ellas decías así: Te quiero, mi muchunguito, tú nunca me hagas sufrir. No usé la corbata, ni tampoco usé pañuelo Creyendo que así guardado, conservaría el recuerdo la casa se dieron cuenta, que todo iba a ser traición Se metieron en el cofre, donde guardé mi pasión Destruyendo los recuerdos, engaño del engaño de tu Me acusa a nadie, oh. de guerra, nadie pero nadie, nadie te guerra, por un poquito de tiempo que de ti me separé. Como yo le a mi nadie, de guerra, nadie pero nadie, nadie te guerra, me traicionaste más. je in een oude Amerikaanse slee op het dak of zo. En dan met een uh, dikke bolknak en dikke havana in, uh, tussen je lippen. Uh, uh, mooie Cubanees, uh, Cubaanse dames om je heen. Oh, oh, oh, oh. Moet er niet aan denken. Uh, ja, de Buena Vista Social Club waren met drie aparte liedjes. Uh, Macusa was de eerste. Uh, de tweede was Habanera en de derde was Quereme Mucho. Dat je natuurlijk ook kent van Weet die man ook weer Oh ja, is zijn regio's, ja. Ja, apart sfeertje. Gewoon even lekken omdat de zon nog schijnt. En uh, ik denk, dat kan nog wel even gewoon lekken. Goed u luistert nog steeds naar Siem Zandvoort. En het is nog steeds Serafm uh, Lunch op deze uh, prachtige dinsdag Zantvoort lunch, om het helemaal compleet te zeggen. Uh, informatie over het programma kunt u natuurlijk altijd vinden op onze website, op onze uh, Facebookpagina. Natuurlijk, nou, geen website, maar Facebookpagina. Weeweewee, uh, oui, oui, oui. uh, facebook.com, uh, schuinstreep, Zandvoort Lunch Staat ook de, uh, het recept op? Ik, ik weet niet of het er al op staat. staat het nee, al op? nee, nee, nee. nee, nee. Ah, nee, nee maar daar komen daar ben ik niet. Nou, daar komt goed. In ieder geval, dat komt er wel op te staan. En uh, nou ja, heeft u weer een suggestie om lekker te eten, een van de komende dagen? Niet waar? Jawel. We dus gaan naar een uh, nieuwe single van Shepard. Weet u wel, die kent u nog wel van uh, Geronimo. Of Geronimo ook. En uh, het nieuwe liedje van uh, deze gast heet Edge of the Night. Tiger on the highway on you was dat van Surka uh, Waves. Jawel. En dat was ook nieuw. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Had het goed in die kant? Nee. Knopjes stond weer eens niet aan. Oh. Ja, dat is heel irritant. Ja. Nou, ga gerust je gang. Oké. Okay. Bij het horen van de naam Tata Steel is het misschien niet het eerste waar je aan denkt. Maar flora en fauna gedijen uitstekend op het uh, terrein van de staalgigant. Om een natuurschool met de wereld te delen. heeft het bedrijf onlangs een webcam in een nest met torenvalken geïnstalleerd. Eerder dit jaar koos een paar torenvalken een pijp op een van de kantoorgebouwen uit als broedplaats. Inmiddels zijn de eieren uitgekomen... en huist er een handvol donzige torenvalkjes in de pijp... die overigens niet meer in gebruik is. Dat mogen duidelijk zijn. Via een webcam kunnen belangstellenden het wel en we van de torenvalkjes volgen. Oh, het is altijd leuk om even, even te kijken. Hè? Ja, tuurlijk. waar ja. kan je ja. hem vinden dan? Of staat dat er niet bij? Uh, nee, dat stond niet bij het bericht. Maar ik ga het opzoeken. Na het nieuws. De Ier Fergus Mulvaney heeft de editie van 2017 gewonnen bij het EK zandsculpturen. Sculpturen. heeft al eens eerder een editie gewonnen van dit Europese kampioenschap. De uh, sculptuur van Mulveni is te zien bij de ingang van het Zandvoort Museum. In Lelystad deden vanmorgen niet alleen de leerkrachten mee aan een protestactie in het basisonderwijs. Ook de ouders van leerlingen uit Dronten lieten letterlijk van zich horen. Samen met hun kinderen ze, liepen ze door de wijk en maakten lawaai om Den Haag wakker te schudden. De werkdruk voor leerkrachten in het basisonderwijs is te hoog en hun lonen zijn te laag, vinden ze. Op honderden scholen in het land begonnen leraren om die reden vandaag een uur later met lesgeven. En eh, dat was ook te merken op de weg, want het was uitzonderlijk rustig. De verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwwoningen komt te vervallen. Dat staat in een wetswijziging die minister Henkamp van Economische Zaken vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De maatregel moet helpen de uitstoot van CO2 terug te dringen. Voorwaarde is wel dat er een alternatief systeem is om de woning te verwarmen. Lijm ook wel, ja. Leuk hoor, die torenvalkjes. Kijk. Oh, je hebt hem. Ja. Oh, wat grappig. Ja, dat is heel leuk. Ja. Als u, ik, even als aanvulling op dat bericht van net. Als u dat wilt bekijken, dan moet je gewoon even zoeken op webcam Tata Steel op Google. En dan staat die bovenaan Natuur Tata Steel. En uh, op die pagina kun je de torenvalkjes zien. Uh, Kijk u even op de webcam en kunt u zien. Het ja. is echt heel leuk om te zien. Ja. Ja. Dus also, u kunt het ook vinden op de www.tatasteel.nl. Ja. En ook daar staat die webcam. Goed zo spaart mij weer een hoop, een hoop gezoek. Ik help je wel. Of Dank schat. je wel. Op Schiphol is vanochtend alarm afgegeven... omdat er een Boeing 737 van Corendon uh, in de problemen was gekomen. Het vliegtuig is teruggekeerd naar de luchthaven. De Boeing was onderweg naar het Griekse KOS. Het is inmiddels weer geland. Een woordvoerder van Corandon uh, vertelde aan uh, NH Nieuws dat er in de cockpit een melding binnenkwam over een mogelijke brand in de wielkast van het landingsgestel. Toen het vliegtuig veilig was geland is er onderzoek naar gedaan en is gebleken dat het dus een vals alarm was. Het is nog niet bekend wanneer passagiers alsnog naar uh, het Griekse eiland worden gevlogen. Onder leiding van een gids van het Zandvoorts Museum wandelen door oud-Zandvoort met scootmobiel of rollator. Uh, omdat een gewone wa wandeling vaak te ver is voor iemand met een rollator en wandelen met een scootmobiel in een groep onhandig is... heeft ook samen in samenwerking met het Zandvoortsmuseum voor deze doelgroep speciale wandelingen georganiseerd... Op dinsdag 4 juli is dat voor scootmobielers... en op 11 juli voor deelnemers met een rollator. U wandelt een aangepaste route en schuift daarna aan... in het museum aan de stamtafel... voor een versnapering, een verrassing en gezellig napraten. Napra de start is om 2 uur bij de ingang van het Zandvoorts Museum. En deze wandeling kost 2,50 euro per persoon. En aanmelden is noodzakelijk. En dat kan bij de balie van pluspunt. Hebben ze er ook een schotmobiel bij of niet? Moeten ik hem helemaal meenemen met BBW? Uh, ja, dat is dan <laughs> wel uh, weer een beetje lastig, hè? Een <laughs> beetje hang onhandig in de trein. Begin dit jaar sloegen circuit Zandvoort en de gemeente Zandvoort de handen ineen... en gaven een onderzoeksbureau de opdracht om een uitgebreide haalbaarheidsstudie uit te voeren waarbij de economische impact van grote evenementen centraal staat... zoals de Formule 1. Het nieuws kon rekenen op vele positieve, maar ook sceptische reacties. Dat er genoeg publieke belangstelling voor de wedstrijd in Nederland bestaat... bewees de circuit Zandvoort met de Jumbo-race dagen. Voor de tweede achtereen jaar trokken meer dan 100.000 bezoekers naar het circuit... om demonstraties van Max Verstappen te aanschouwen... Niet alleen in eigen land is het circuit populair. Uit onderzoek van, uh, onze, van de uh, website autosport.com... bleek antwoord op de door fans gekozen ideale racekalender te staan. Maar uh, behalve belangstelling van fans is er toch echt meer nodig. Bernard van Oranje, mede-eigenaar van het circuit... haalde in uh, een gesprek met motorsport port.com eerder al aan dat er een heel breed draagvlak moet zijn en dat is niet zo verwonderlijk. Er is een bedrag van ongeveer 20 miljoen voor nodig om de Formule 1 naar Nederland te halen en dat staat nog los van het geld wat nodig is voor, eventuele, uh, voor eventuele technische aanpassingen van het circuit of het verbeteren van de faciliteiten en dat zal toch echt wel nodig zijn. ...gezien de huidige regels. Uh, op dit moment beschikt de circuit Zandvoort niet over de juiste papieren... ...om een Formule 1-wedstrijd te organiseren. Om te beginnen moet het circuit gekeurd worden. Er is een licentie aangevraagd... ...en dan moet er technisch beoordeeld worden wat er goed is... ...en wat er minder goed is en wat er echt absoluut niet meer kan. En dan kun je denken aan zaken als uitloopmogelijkheden... ...grindbakken, veiligheid en zeer belangrijke punten... ...waar ze naar zullen kijken. En dat snap ik dan niet, hè? Want als je dan eh, circuit wordt... ...nou, het, de, de, dat is een prachtig circuit. Ligt mooi in de duinen. En dan moet het aan allerlei eisen voldoen. Doen ze dat in Monaco ook? Dat wordt zo verschrikkelijk met twee maten gemeten, denk ik. Het is echt heel verschrikkelijk. Want als je ziet dat ze in Mo Monaco... racen ze gewoon door de stad. Vliegen ze vlak langs muren. Weet ik het allemaal nog. Als wat, ja. Ja, ook zoiets. Was er ook een... Uh, ook gewoon een stratencircuit. Uh, ja. Maar dat, ja, goed, dat zal ongetwijfeld, zoals we de, de, de Formule 1 kennen, een kwestie van geld zijn. Ja. Yep. Degene die betaalt. Die Precies. Het. En uh, er hangt een aardig prijskaartje aan de noodzakelijke aanpassingen. Dus. Uh, er moet eerst dus. Uh, uh, nagenoeg. Uh, uh, 100% zekerheid zijn dat het hierheen komt. voordat ze überhaupt iets gaan aanpassen. Dus. Dus de toezegging moet er eerst zijn dat het na de aanpassingen dus ook inderdaad gaat gebeuren. En anders gaat het gewoon niet door. Laten we er maar niet op rekenen. Helaas. Mm, nee, jammer genoeg. Het zou zo mooi zijn. Voor, ook voor niet levensant, ja. gewoon voor Nederland. Voor wordt toch een korte race voor de fans van Max Verstappen. Hè? Tien rondjes, dan schijnt die motor eruit. Dus. <laughs> ah... Nou, dat kan die jongen een re, toch ook een, een Red Bull geeft geef je. motorstoring. Motor <laughs> ja, motorstoring. Nee, ja, daar kan die, die arme jongen zelf ook niks aan doen. Nee, dat zeg ik ook nee. niet. Dat zeg ik ook niet. <laughs> Ja, nou, ik, ik zit iedere keer... De, de, de afgelopen twee keer heb ik echt zitten vloeken voor, voor de tv, hoor. Ja. Ja, verdorie, geef die jongen, nou een fatsoenlijke auto. Ik ga beter met jou oude Red reden, die, die deed je tenminste. <laughs> ja, met die Toro Rosso. Ja, ja. ja. oké. Okay. Goed. Oké, okay, dat was het dan. En uh, we gaan naar het weer. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Aanvankelijk schijnt op deze dinsdag nog regelmatig de zon, maar gaandeweg de dag neemt de wolking toe, zoals we kunnen zien. En tegen de avond komt het tot enkele regen- en onweersbuien. De wind is overwegend matig uit het oosten en de temperatuur loopt op naar ongeveer 22 graden. Vanavond en komende nacht is het overwegend behoorlijk met enkele stevige buien en vanavond is er dan nog steeds kans op onweer. De wind wordt noordoost en neemt geleidelijk in kracht af en het koelt af naar een graad of 16. Morgen zijn er wolkenvelden en in de ochtend komt het nog tot enkele buien. Morgenmiddag blijft het droog met regelmatig zon. De zwakke wind wordt west en de temperatuur stijgt naar 21 graden. Tot zo weg. Zie je En van de I want you. Above. I know Te laat, te laat. Oeh, te laat. Nee, rustig, jij. Wegwezen. Zo. Oké. Okay. Uh, dat was het liedje van de Sidekick. En ik volgde het niet. Dus jij ja. mag even uitleggen oh. wat het was. Uh, nou, dit was uh, Alanis Marisette. Oh ja. Met uh, I No. Oké. Okay. Dus een, ja, eigenlijk een beetje een scheldpartij op een ex. <laughs> oh. Nou, dat is wel lekker dan. <laughs> ja, uh, uh, yeah. oké. Okay. Ja. Hey, uh, uh, weet je wat we gaan doen? We gaan naar de bioscoop. Oh. Zo. Maar die komt straks wel terug. Die plaat. De bioscoopagenda. Goed, uh, even kijken. Aanstaande vrijdag. Uh, kunt u kijken naar... Uh, King Arthur. Legend of the Sword. En uh, een nieuwe versie... van uh, dit... prachtige, epische, historische... actieavontuur. En uh, zoals ik al zei... die is vrijdag, zaterdag... Uh, vrijdag en zaterdag... te zien om half tien. Ja, toch? zeg ik het goed... Ja, ik zeg het goed. Dan, uh, de minions zijn terug in een, een hilarisch en een leuk avontuur. Verschrikkelijke Ikke 3. En uh, deze is, even kijken, te zien morgenmiddag om half 2. En morgenmiddag nog een keer om half 4. En vervolgens op zaterdag. En zondag, eveneens, twee voorstellingen, half twee en half vier. Dan Pirates of the Caribbean, Salazar's Revenge. Hij is weer terug, Johnny Depp als uh, <laughs> Jack Sparrow. En deze film, uh, even kijken, even zoeken. Ja, vanavond, te zien om acht uur. Donderdag om acht uur. Uh, ...vrijdag en zaterdag om 7 uur... ...en zondag eveneens op 8 uur. En heel goed op hebben die film, want Paul McCartney speelt erin mee. Ja, die heeft ook een rolletje. Heel bescheiden, klein rolletje. Bescheiden, maar hij heeft een rolletje. Uh, even kijken, dan uh, van filmclub Simon van Collum. Deze keer een uh, Duitse film. My Blind Date mit dem Leben. En in deze Feel Good film is een jongeman niet van plan om met minder volle teugen van het leven te genieten. Ondanks het feit dat hij bijna niets meer ziet. En deze film is morgenavond te zien en begint zoals gebruikelijk om half acht. Tot zover. We're in the My Destiny. Ik heb nog tijd voor één plaatje, denk ik. Wel, een beetje jammer eigenlijk. Om die... We uh, uh, kunnen niet meer naar de maand draaien, nu. Leuke plaats klaarstaan, maar die wil ik graag helemaal draaien. Dus uh, gaat het niet worden dan. Nee. Klokken zijn nou eenmaal onverbiddelijk. Ja, even triest nieuws voor de hardrock uh, en Metal liefhebbers vanavond. Dat hadden, wisten we niet, maar daar zijn we nu achter. Het is vanavond gemeenteraad. Dus de uitzending die wij gepland hadden voor vanavond, wordt volgende week. Ja, het is niet anders. Nee, het, is niet het is niet anders. Het is gewoon gemeenteraad. Had ik kunnen weten. Het is altijd op de laatste dinsdag van de maand. Ja. Dus uh, die uitzending van vanavond die, uh, voor de metalfans van uh, de rockbitch Angela. Die uh, schuift op naar vorige week. Maar dan krijg je mecht hoor. Joehoe. Goed, dit is even een stukje Rozenberg trio. En uh, we gaan naar het NOS van 1 uur. Tot zo.